1 uur. Marjette Kroll met het NOS-journaal. In het Drentse dorp Oranje komen geen 1400 asielzoekers, maar maximaal 1000. Dat heeft de burgemeester vanavond gezegd op een speciale raadsvergadering. Die was belegd omdat in het dorp, met 140 inwoners, veel mensen bang zijn voor de komst van grote aantallen asielzoekers. Ook de gemeenteraad vindt 1400 te veel en zegt dat er bij de besluitvorming over de komst van de asielzoekers fouten zijn gemaakt. Burgemeester Baas erkende dat. Hij gaat met het COA over het aantal asielzoekers in Oranje overleggen. Staatssecretaris Dijksma laat zwanen, eenden en meeuwen onderzoeken om te zien of zij vogelgriep verspreiden. Ook dode vogels die in het wild worden gevonden worden bekeken. Verder komt er een beschrijving van welke wilde vogels er leven in de omgeving van besmette bedrijven. Mogelijk zijn er overeenkomsten met de besmette gebieden in Duitsland en Groot-Brittannië. Een speciale jongere imam uit Amsterdam is voorlopig gestopt met preken omdat hij door extremisten wordt bedreigd. Imam El Forkani zegt dat, dat, tegen Dagblad Trouw dat radicale moslims het hem kwalijk nemen dat hij jongeren probeert te ontmoedigen om als jihadist naar Syrië of Irak te gaan. De politie zou hem hebben aangeraden tijdelijk wat minder actief te zijn. President Obama heeft tot kalmte opgeroepen. in afwachting van het oordeel van een rechtbank over een politieman in Ferguson. De blanke politieagent schoot in augustus een zwarte ongewapende tiener dood. Dat leidde dagenlang tot rellen. Een rechtbank moet besluiten of de agent nu wordt vervolgd. Gevreesd wordt dat ontslag van rechtsvervolging opnieuw tot onrust zal leiden. Minister Kerry is positief over het verloop van de onderhandelingen over het atoomprogramma van Iran. Er is dan geen akkoord gesloten, maar er is wel substantiële vooruitgang geboekt. Ook de Iraanse president Rouhani vindt dat. Daarom praten de landen de komende maanden door. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, is er kans op vorst aan de grond. En ook mist is mogelijk. De komende dag begint nevelig, daarna wisselen bewolkt en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 De andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en een lotto praten. Nou dacht ik, zet je ook, ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Vapen je jou is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, dit is een hele dag raak.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 Don't blame it on me Oh, ah!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 is going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 We believers, we lead us, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, we preachers, preachers be We be believers, we lead us, be astronauts be champions Yeah my times do I have to tell you even when you cry and all your edges, all your Actions. Give you all.